Goedemorgen, ik ben Thomas Delsing en dit is het nieuws van NOS op 3. Het is vanochtend opnieuw druk op Schiphol. Reizigers op het vliegveld moeten door een personeelstekort... ook vandaag weer lang in de rij staan voor de beveiliging... en om hun bagage in te checken. Verslaggever Vincent van Rijn kwam er een groepje Feyenoord-supporters tegen. Altijd eerst, eerste, hè? dus uh, deze ook maar weer. U bent reisleider, hoe laat moet u vliegen? Wat van eigen. En dan uh, naar Luton. En dan vliegen we weer om 1 uh, uur... 1 uur naar Venetië en van Venetië naar Tirana. 9 uur komen we aan. Dus gelijk naar het appartement en Pilzen. Nou, het is te hopen dat ze de ondanks de drukte hebben gehaald. Morgen speelt hun club de finale van de Europese Conference League in Albanië. Er zijn vorig jaar meer meldingen gedaan van discriminatie. Bij sommige instanties kwamen zelfs een kwart meer meldingen binnen... dan het jaar ervoor, blijkt uit een onderzoek van het ministerie. Daar zaten veel coronameldingen bij. Mensen die zich bijvoorbeeld gediscrimineerd voelden door de mondkapjesplicht. De politie maakt zich zorgen over zelfgemaakte wapens... die uit de 3D-printer rollen. Ze komen die dingen steeds vaker tegen in onderzoeken. Er zijn zelfs grote productiefarms, locaties tegengekomen... waarbij tot en met negen printers aan elkaar gekoppeld zijn... om dit soort wapen snel te produceren. Het maken is al verboden, maar de politie wil nu ook het delen van de 3D-ontwerpen verbieden. En een bruidspaar in Howard in Noord-Holland heeft het ja-woord afgelopen weekend een paar uur uit moeten stellen. Het leek ze een goed idee om de ringen te laten brengen door een uil, maar op het moment Supreme vloog het dier ervandoor. Het Hart van Nederland sprak met de verzorgster ervan en vroeg, hoe dan? Nou ja, ze vloog hier dus uh, ja, gewoon lekker omhoog en... Uh... Uiteindelijk zat ze daar helemaal op het nokkie. Ging ze een uiltje knappen? Een uiltje, ja, want ze hebben daadwerkelijk op zitten slapen. Ja, met één poot ingetrokken. Dus ja. ja, en ze kwam ook niet meer terug natuurlijk. Ja, na drie uur vonden ze het wel welletjes en werd de brandweer erbij gehaald om die uil van het dak te halen. Eindgoed al goed dus. En uh, wanneer is dat de volgende trouwerij geplet? <laughs> Aankomende zaterdag. Oké. Okay. Uh, dan zitten we op een andere locatie bij Utrecht. Dus ik zal de brandweer daar vast maar even opzoeken. <laughs> Je krijgt het weer nog. Het wordt een wisselend dagje met af en toe wat zon, maar ook wolken en af en toe een buitje. Het is ook frisser dan de afgelopen dagen, maximaal 17 of 18 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Dennis Mooi van de ANWB. Noord-Holland-Vielen op de afsluitdijk de A7 vanuit Friesland voor Den Oever, staat 3 kilometer en heb je 5 minuten vertraging. De N201 van Hilversum naar Hoofddorp tussen Meidrecht en Uithoorn, 2 kilometer. En ook hier heb je nog 5 minuten extra nodig. En tot zover de verkeersinformatie.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 to make up She says she wants to make up. Oh, you made me love you. Oh, you have Oh, away. you Oh, yeah. Oh, yeah. A would help the or disagreed. yeah. Oh,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 Goeie plaat, goede plaat, ja, moet, moet, moet eruit, ja, nee, duidelijk. Ah ja. Goedemorgen. Uh, Goedemorgen. Weer terug van weg geweest, uh, zouden te horen. Weer terug van weg geweest. We zijn even in uh, Frankrijk geweest en uh, hebben daar uh, wat, uh, wat verhuisacties uh, uitgehaald. Samen met uh, Frank en uh, bij, mijn, uh, bij mijn zusje. Maar je moet ook dingen achter je kunnen laten vinden. Heb ik gedaan. Frank, nou, je komt Frank binnen, je Jan komt binnen Nee, is ja, Frank, Frank, Frank is er niet. En je komt binnen met alpinopet op een schokbrood ja. onder je arm. Je moet er geen keer mee stoppen, man. Maar ja, het is wel... Het uh, ziet er leuk uit. Ja, woei, ja. woei, oui. ja, oui. oui. oui. eerste kwartier begon hij alleen in Frans te praten. Ja, ja precies. Oui, oui. Patigée, oui, oui. Ja, ja, ja, ja. Gaan huizen? Ik had ooit een collega. Ja. Die is 20 jaar geleden. Heeft ze drie maanden in Amerika gewoond voor haar studie? Weet ik wel wat. En praat er over. zo. Ja, en toen had en, ja, en ik met respect zei, ja, maar ik weet ook niet meer hoe het, het is over daar. Want ik uh, nee, wat zeg je nou? Ja, nee, ik, ik heb natuurlijk gewoon zo in Amerika gewoond dat ik gewoon de 20 naar de tien, drie jaar Drie maanden. <tien> wat een uitsloop voor mij. Ja, ik droom in, in het Engels. Oh, ja, ja, ja, ja. ja. ja dus Barry Stevens. Ja, ik weet Barry Stevens Engels. Ja, Barry <tien> <Ja, maar tien> Stevens is een Brit, dus dat scheelt. Ja, dan, dan, ja, nee, ja, dan mag het ook. <tien> dat je mag. Al. Ja, als je, ja, als je er vandaan komt, is dat niet zo erg. Maar het is inderdaad een, Drie uh, maanden gesteerd in Amerika en geen... Ja, sorry, maar ik ben het gewoon helemaal kwijt. <laughs> je kort, nou, een, je, heb je wel een je, kort termijn geheugd, je, zegt, je zegt het wel, maar uh, kijk, mijn oudste zus... die woont nu al heel wat jaren in Australië... maar die is toen vijf jaar geleden uh, bij ons geweest. En die moet dan toch weer schakelen. Dat is echt schakelen. Ja, dat klopt, maar meestal is binnen twee minuten... Ah, dan, mijn oom woont in Nieuw-Zeeland. en Ik begin altijd met hem in het Engels. En op het moment dat we daar zijn, bijvoorbeeld... want eindelijk jaar gaan we hopelijk er weer naartoe... En binnen een dag pakt je alles op. Goed hè? Ja, maar dat je hebt was... toch wel heel br br briljant van je, van, je, van je geest. Ja. Die dat kan. Weet ja, je, maar als je, je kinderen. Hetzelfde met als je kinderen tweetalig op laat. Uh, kinderen pakken als, als, als mm -hmm. spons alles op. ik heb vrienden die hebben. Zij is. Drietalig opgevoed. Italiaans, Engels ja. en Nederlands. Ja, dat kan. Bijzonder hè? Niet normaal. Ja. Het is wel fijn hoor. Als je gewoon, Zeker. Als je gewoon euh, zonder al te veel moeite drie talen spreekt. Wat heet. Nou ja, kijk maar naar paard. Paardenkoper die praat, praat alleen poep. Nee, hij nee, nee, nee, praat Portugees. Ook? Kan zich zeer goed uh, in, in Portugees kan hij zich uh, duidelijk maken. En Frans? Engels, Duits, Frans. Palenknobbel. Uh, Spaans. En poep. En poep. En ze kan ook poep praten. Ja, ze ja, <laughs> praat regelmatig poep. Maar het is, het is uh, kijk, poep praten is het moeilijkst. Vind ik wel. Dat is een hele moeilijke taal. Ja, zeker. Maar het is wel heel knap hoeveel talen hij spreekt. Ja. En hij heeft een soort van uh, uh, bijzondere uh, gave om... Uh, wanneer hij drie woorden in een andere taal ja, ga je uh, spreekt... Uh, denkt iedereen dat hij daar vandaan komt. Ja, goed is dat, hè? Ja. Ik heb dat wel met accenten. Ja, dat ik vind dat. dat ik over het algemeen... Nou, in ieder geval een soort van ABN spreek. Maar op het moment dat je mij een, een uurtje... op de Zee in Amsterdam... dus alleen maar Amsterdammers laat binnen... Ga ik helemaal binnen, mis. Ga ik helemaal plat. Ja? <laughs> maar ook als je met bevolen Dammers zit... dan haak ik op een gegeven moment... gewoon de haak kwijt. Ja. Als ik, ja, ik het vorige week ik Alice Buist, had Alice buis, dat ik, hoe is het? Ik zeg nooit hoe is Hoe is Hoe is het? Ja. Nou, ik ik, ik Bedroevend uh, mooi. Was, uh, oude oer. Bedroevend mooi. mooi. Nou, aan het kloppen van wat jij zegt, want ik uh, was dus 1 april uh, daar uh, aanwezig bij zijn ja, uh, ja, ja, editie. Ja, maar op een gegeven moment, nou het is echt zo, ben ik geweest en dan ineens platvallend Damshi verstaat er helemaal geen bal meer van hoor. Want dat, nul. Nul. En, nou, en ik is. was op een gegeven moment zover dat ik het wel begreep. Ja. Knikken. Weet je wel dan, dan? Knikken. Ja. Ja, ik ben, ik ben dol op dan. Ja, ja, ik ook. ben echt dol op ja. Ja, ja, het is hoor, Zo ik, leuk. Ik vind die mensen allemaal lief en aardig. Ja. Het, echt, het, het is zo'n bijzonder dorp. Ja. ja, ja, ja. kom me graag. Kom maar graag. Ja. En toen zei ik tegen Jan Schmitt, ik zou hier wel willen wonen. Maar dat zou ik niet doen. En hij zei, zou je dat willen? Nee, niet. En ik zei, ja, ja, ik zou hier kunnen wonen. Ja. Ja, qua sfeer en qua... Dijk en het is een beetje zandvoort. Je moet alleen geen kleurtje hebben in een andere taal spreken. Dan, nee, dan, dan, dan doe je maar niet mee. Er zijn ze Zandvoort ook uh, <laughs> niet? <laughs> Zo, wat een onwaarschijnlijk PVV-dorp is dat. Hè? Nou, er oh, ja, nou, woont volgens mij één Marokkaan. Er is één, is één schilder, een zwarte schilder. Ja, en, die, en die wordt gedoogd. Ja, en, <laughs> en, en die één uh, zwarte huisschilder ook. Ja, en die mag dan meedoen. En, en, uh, dus dan hebben ze zoiets, nou, die is, die is wel nou, die is oké. Okay. Die is oké. Okay, die maar ook... de rest gewoon uitzet, hoor. Gewoon, <laughs> <Ja. een bekreis. laughs> het, is ook, het is ook verschrikkelijk. Ook. Ja, het is heel erg. Het is heel erg. Ik voel me er al meer dan welkom. Ja, absoluut. Ook maar dat heeft, ook, mee? dat heeft ook wel een beetje met, met, met onze, uh, hoe heet het, te maken, hoor, met, met onze mentaliteit. En, en uh, ik denk dat wij, dat zowel jij als ik, uh, redelijk flexibel zijn. Zeker. En daar uh, houden ze wel van. Oh ja, denk ik. Maar het, mooiste, het mooiste vind ik altijd, dat, dat, als ik, dat weet jij ook. Vroeger kwamen we veel bij Van der Hoge, het café op de dijk, en dan kwamen al die platengasten ook allemaal. Ja. En dan kwam jij ook in toestanden. En dat vond ik zo mooi, want er stond er altijd, en toen leefde Jaap Buis nog, mijn kameraad, en dan stond er een of zo'n zo platenridder aan de bar op de schep. Ja, we hebben net een videoclip begonnen met Towers voor een ton en dit en dat. En bla, -di bla, -di -bla, -di -bla -di. die, bla. Die stonden het hele verhaal af te, af te maken, weet je wel. En dan zei Jaap alleen maar, kijk eens wie er naast hem staat. Ja. Man met een man met een platte pet ja. en een broek met een scheur erin. En zei hij, dat is Henk Kut, wat ik voor die heette. Dat is de baas van de vissenvlag. Die heeft gewoon iets goed voor 80 miljoen. Die heeft ja. gewoon een tonnetje in zijn kontzak zitten. Die is echt niet onder de indruk van dat lulverhaal. Mm -hmm. Al die, die Je moest even helemaal normaal doen nou, ja, als je binnenkwam. He? Want die ja. gasten hier gaf zich een dubbeltje. Nee. En ze zijn helemaal gevuld. Ja. ja, dat klopt. En ze woonden nu niet meer. Want nu heb je het hele stuk waar Jan Smit buiten We hebben ze een heel stuk aangelegd op een paar jaar geleden. Waar nu hele mooie villa's staan... ja maar, ja, je, je, nee, maar Jantje Keijs van Bezigden die heeft jarenlang in een in, in, een, ja. in, een, in, een, in een tussenhuis. Ik gewoond. ben ik ben bij jou, hè? Dat Bart Smit thuis geweest. Bart Smit, een speelgoedgigant. Ja. En die, maar die, man, er, van. die man is goed voor een paar miljoen. Hè? Man. En ja, voor een paar miljoen. Ja, ik denk wel al meer. Ja. Nee, nee. Geen en gewoon, gewoon een rijtje op een ja? hoek. Ja? En zei, ja, mevrouw, ik vind die hier zo prettig. Ja, maar ons gaat weg. <lacht> Heerlijk, jongen. Ze kunnen het hele rijtje kopen. Ja, ja. ja, het hele rijtje. Het is net Monopoly. is net Monopoly. Ja, ja, ja. En dan ja, ja. heb je natuurlijk Klaas Puul. Klaas Puul. Ja. Mooi, hoor. Ach, feest, jongens. Ach. Maar dat heb je in Zandvoort ook wel een beetje. Is dat zo? Ja, een beetje wel. Met de je mentaliteit. zeker je moet ook... Je moet ik kan wel een beetje bij de hand gelopen doen. Of als profvoetballer, als Formule 1-coureur, weet ik Mag, wat. Dan ja. Moest je ook altijd normaal doen. Je moest ja, hebben, als natuurlijk. naar nou, Jan Lammers is, die kan wel bij de hele wereld over. Als je terugkomt, moest je het ja, normaal kijk, doen weer. Kijk naar, uh, uh, uh, ja, dat is geen zandvoorter, Arie Luindeek. Maar die heeft natuurlijk wel heel veel hier... Uh, en een bijzonder aardige, normale... hele houding. wel de snelst op uh, Indie geweest, hè? Ja. Oh, gaan we gaan wel even een ja. stukje o It muziek. René Fieke heeft nu het ja, uh, snelst Ja, die heeft René uh, <G database> van houden. Knap, hè? Heel knap. Okay. Ja, Staat op eerste start, hey. Oké. Okay. Leuk voor. Dat wordt een spannend weekend, jongen. Ja, ja, maar fraks... Hans wil ook Of is het wat over Formule 1 te melden? Niks, toch? Nee. Ga er maar een stukje muziek Nee, Kenny Loggins. Oké. Er zijn times in my life. Ik wonder. Still somehow I believe we'll always survive Now I'm not so sure you're waiting Ja, dat is hem. Hè? Uh, Michael Ma of, uh, Longings. Ja, Michael McDonald's zat er ook in. Die zit er ook in, ja. Die had hij gebeld en gezegd: kun jij even mee zingen, joh. Hé, hey, <lacht> hey, kom even mee, joh. Dat gebeurde regelmatig. En dat deed hij natuurlijk. Ja, dat zou ik ook doen. Weet je wel, Dat doe je voor je vrienden. Waar of niet? Sorry. Sorry. Ik werd er niet naar je geluisterd, maar dat doe ik al jaren niet, dus. Probeer het nooit. Uh, nee, dat probeer ik niet. Dat, dat, iets, dat je iets voor je vrienden overheeft. Uh, Michael McDonald is, is een, beetje een man die altijd wel ergens aankwam schuiven. Bij Patti LaBelle heeft hij dat gedaan. en niet Ach, bij ja, ja, Wie en interesseert niet dat nou allemaal, ja, goed, het jongens? Er zijn even wat kennis. Nee, dat is altijd leuk, zo, toch? nieuws. Ja, wat dan? Uh, Google heeft het circuit uh, uh, uh, voor het eerst twaalf jaar in 360 graden uh, vastgelegd. Ach. En de beelden zijn binnenkort te bekijken op Street View van Google... Hm. En dat uh, bestaat deze week 15 jaar. En uh, nou, dat is uh, jubileum. En dat hebben ze als een soort van uh, uh, speciaaltje um, uh, gemaakt. Maar het is toch leuk. Dat kan je gewoon in, de, in, in, in, 350, in 360 graden kan je het circuit bekijken. Het enige van 360 graden is de slip uh, bij slip Slipscholen. Maar goed. Ja, en Street View. Ah, ja. oké. Okay. Ja, uh, weet je dat de Google uh, Street View auto's... die meten ook de luchtkwaliteit, hè? Weet je dat? Uh, ja. Hij is bezig. <laughs> hij is bezig. <laughs> hij hij is een Ik redden, moet redden. ook gewoon werken. <laughs> <tussen> Sorry. <laughs> ik moet even ergens op reageren. Multitask. <laughs> oh, <laughs> ja. Multitasker. ja. ja. En, uh, ja. Uh, nou, Google is natuurlijk. Ja, Google is wel een heel bedrijvend woord hoor. Ja. Goh, die hebben dingen, jongen. Ik heb, altijd van die, ik heb thuis van die schermpjes. Van die, uh, en dan kan je de tijd opzien. Maar je kan er ook uh, opzien hoe je geslapen hebt. Ook en nog? Je kan er ook uh, YouTube filmpjes op bekijken. En je kan er ook nog uh, uh, het weer vragen. En je kan vragen. Je hebt recepten dat is hartstikke makkelijk. Kan hij jou koken? Nee, dat moet je zelf doen. Oh, dat... uh, ja. <laughs> Ja. Maar we kunnen het er ook, als ze nu heel hard roepen... Google, zet de verwarming op 25. Dan kan dat bij mensen... Ja, daar worden mensen heel enthousiast ja. van. Google, zet een plaatje van de zangeres de naam op. Dan nee, heb je het knalheet en, en luister naar Mexico. Ja, nou, je kan ook Siri vragen, hè? Oh ja, dat oh, knopen. Hey Siri. <laughs> Al die dingen gaat u af. Oh, ik had, ik had, uh, <laughs> ik had uh, van de week had ik wel een hele goede uh, tip. Ik weet niet of jij dat... Uh, jij hebt nog wel af en toe last van de dansende lettertjes. En dan moet je er volgens mij niet aan beginnen. Maar er bestaat iets bionic reading. Ja, dat Heb je er al van gehoord ja. niet? Ja, dat... het, Jaap? Bionic reading, dat is een hele... Dat is een, kijk, onze hersenen die lezen sneller dan onze ogen. Uh, dus Bionic Reading betekent dat ze, dat ze in een tekst een aantal letters arceren. Waardoor je als je. Dan, die worden dan vet gedrukt. Dat betekent dat je gewoon twee keer snel kan lezen. Ja. En wel begrijpt. Ja. Dus, heel een stuk langs, dus als je een ja, ik heb dik, het gezien, ja. dik rapport moet lezen, en dat doe je met Bionic Reading, dan lees je dat gewoon in de helft van de tijd. Bizar, hè? Ja, is ja hè? Ga maar eens naar de website Bionic Reading. Ja. En er staat gewoon een tekstje op. En dan moet je de tekstjes lezen. Dat, dat, dan merk je gewoon dat als je het tekstje leest... dat gaat twee keer zo snel als normaal. En dat komt alleen door die gearcheerde letters. Kijk Ja, bijzonder. Ja, ja, ik vind het. Hé, hey, wat anders. Hoe lang heb jij al een snor en een baard? Uh, ja, ja, eigenlijk als eerste. Ik was de eerste hipster die dat had. GELACH <laughs> Maar hij is niet zo groot. Hè? Je, je, je, je. Paardenkoper heeft best wel een mooie snor gehad. Paardenkoper ook. heeft een hele mooie snor gehad. Zo'n uh, Bueno, de mosquita snor Maar Zoals, ja, zijn Abdullah... Die mag er ook zijn, ja, die ja, snor. <laughs> die heeft een hele flieke snor. Hij hoopt ook zelfs in het Guinness Book of Records te, te, te, te komen... Want uh, er zijn uh, snorfestivals. Ja, Daar moet je ja. Ja. Ja. op een hele wereld. Een snorfestival. <laughs> een snorfestival. En dat en zit wel, geval, snorren, ja. Dat ja. wel snor, ja. Dat zit wel snor. En dan ja. wordt er gemeente van uh, wie heeft de grootste snor. Maar die uh, uh, Hussein Abdullah, die heeft uh, wel een, de, de, de, een snor van 2 meter 4. Pardon? Ja. is <laughs> een best lang snorretje. is een best lang snorretje. En, en dan denk je van nou. De, de, ik dacht altijd dat Chinezen langere snorren hadden. Maar het is toch. Uh, maar dan, de, dan moet je uitkijken. De Koelische man. Dan moet je toch uitkijken dat je het niet over Ja, denk het wel. Weet je ja. altijd een je achter de, de, de, drie meter krul. zelf bent? Weet je ja. die zijn mooie snor had ook? En die was volgens mij langer dan een meter. Dat was Ome Joop, Ome, Joop Ome Joop Snor. Ome Joop Snor was een hele beroemde stoepje bij Casa op de wallen. Ja, ja, ja. ja, dus iedereen ja, ja, ja, ja. een man met een hoge hoed. Ja. Is een hele mooie zilveren ja. snor. En die was helemaal uh, gekruld. Ja. Als een soort twee. Weet je, zo'n Mickey Mouse-oren ja. rond zijn neus. Ja, maar het zijn hele clubs hè? van, ja. van uh, snor-dragers uh, die uh, de snor, uh, zeg maar, een hele. Uh, Duidelijk, mooie, uh, nou, hoe zou ik dat zeggen? Ik denk dat je dan gewoon een keertje binnen moet, dat we dan Frank een keer moeten sturen. <laughs> dat je gaat wat, wat kom jij nou doen, man? Ja, Frank, Frank ik heb Frank nog zonder snor. Ook ja. nog? Ja, ik ben een van de weinige die Frank Lieve, nog zonder snor kent. Yes. Ja, maar ik kan het zeggen, zolang ik hem ken, heeft hij een snor. Ja, hij heeft, sinds het groeit, heeft hij een snor. Ja. Ja. Maar ik vind, ja, nee goed, dan ben je gewoon als. Het is een beetje, ik moet nog, ik moet nog even denken aan. Eh, want ik ben vrij lang, hè, ik ben pakweg 2 meter. Maar dan kom je binnen met, met een hele magere snor in, in zo'n snorrenclub. Ik heb ooit een afspraak gehad met de KLM. En de KLM, niet het luchtvaartmaatschappij, maar de KLM staat voor Club Lange Mensen. Oh, ja? En de of zo kun je het nog die, ja, ja, ja. die was 2 meter 13. En dan had je nog eentje 2,23 en eentje 2,28 of zo. En daar had ik een afspraak mee. Ja. Dus toen stond ik. Moet je, je voorstellen, ik ben gewend om naar beneden te kijken natuurlijk. Omdat ik twee ja, meter ben. Maar stond jij naar boven ik te kijken. Maar, Dat is heel raar. <laughs> en dan had ik, ik, ik kijk over het algemeen naar beneden als ik met mensen ja, praat. Ja. Maar nu moest ik, dus het, dan merk je ook hoe, hoe ingewikkeld het is als jij naar mij staat. Ik moet altijd omhoog kijken naar ja. mij. Dat is ja. best lastig. Club ja, om, ja, ja, daarom praten wij niet zo Nee, Nee, ja, überhaupt niet. zit dan gaat het beter. Dat was echt voor mij een, echt een openbaring. Dat ik denk, wat de fuck? Je zal het heel omhoog moeten kijken. Ja. Dat is best waardeloos. Club, ja. club lange mensen... De club, de dat Kalim. is toch KLM, hè? Ja, ja KLM, de Club voor Lange Mensen. Ja. Nou. Zeker. Ja. Maar goed, ik, uh, ik denk niet dat ik meega met, uh, met het Snorren Festival. Niet. Overigens, in dat licht wat ik ook nog een leuke... Heb je ooit gehoord van meneer Willem Bouwman? Nee. nee. Willem nee. Bouwman, ik heb hem wel eens op televisie gezien, die man. Die kan heel snel sommetjes uitrekenen. Oh. Uh, maar dat zijn geen gewone sommetjes. Deze man die heeft nu een, uh, een record opgelost. Uh, hij deed het op de Universiteit van, van Eindhoven. Een derde machtswortel met een getal van 36 cijfers. Bent Goedemorgen. U er, bent u daar nog? Uh, daar had hij maar 8 minuten voor nodig en 46 seconden. Dat is hij heeft eerst, 82, hè? Uh, ja, maar de man is de eerste die het ooit heeft gepresteerd. De derde machtswortel, let op. Wanneer je een getal herhaalt met zichzelf vermenigvuldigt... krijg je een macht van dit getal. Dus bijvoorbeeld 9 keer 9 keer 9 ja? is 7,29. Ja. Dat is de derde machtswortel van 9. Okay. Ja, dus snap je? Dus ja. 9 x 9, dat is de derde machtswortel. Dus 2 x 2 keer 2, dat is 2 x 2 is 4. Maal 2 is 8. Oh, ja. Dat is een derde machtswortel. Maar hij heeft het gedaan met dit getal. Let goed op. Ben je er klaar voor? Ja. 718 237, 140, 592, 542, 803, 123, 253, 912, 561, 466, 729. <laughs> Deze, dit getal dat je net oproept, maal zichzelf maal zichzelf. Dus drie keer, ja. Ja, ja dat, dat heeft deze man uitgerekend. En, dat nou, dat zegt, en hij zei dus... hij kijkt altijd naar de laatste vier cijfers... dan kan hij meteen zeggen wat de laatste drie cijfers van het antwoord zijn. Er zit namelijk een structuur in de getallen, zegt hij. Daar ben ik al 70 jaar mee bezig, op dwangmatige manier. Ja, <lacht> nou, Zelfkennis is een groot goed. Ik, het ja, het doet, mij, aan. het doet mij denken aan uh, Rain Man... Ja. Aan, uh, ja. aan, die, uh, aan, aan, aan dat verhaal van, uh, van Dustin Hoffman. Tandertokertjes Zo begon. Ja. Van, ja. Maar dit is wel echt uitz Bizar, dit is wel uitzonderlijk. Ik heb deze uh, man eens eerder gezien. Dat ik is vind het wel grappig goed. dat het een Nederlander is. Ja maar, ja, maar de vraag is ook, wat kun je ermee? Niks. Nou, ja, nee, ja, ja, ja, ja, Nou, een ja, een soort dit, de, de, de casinos uh, een beetje onveilig lopen maken. Ja, ik weet niet ik. of je dat, daar, nee, dat, dat, nee. Is al, je, dat hebben ze toen nee. toch. Dat zit in Raymond. Dat zat in de Ja, maar dat is zelfs met die card counters die bestaan ja. ook. Die heb je wel. Ja. Card counters halen ze er redelijk snel uit. Dat ja. kan. Mensen kunnen kaarten tellen. Dat dus mag dat, niet, hè? Nee, maar het, het gebeurt wel, nog steeds. Mm -hmm. Dat was de laatste met iemand over die heel lang met casino heeft gewerkt. En op een gegeven moment hebben ze het door. Dus ja. er zijn best wel cardcounts, die kunnen dat best wel volhouden. Die weten precies, nou, ik moet nu gaan inzetten. En uh, uh, ze zijn er, maar ja, ja. pak ze maar. Kom komen we maar eens achter. We doen één liedje nog en dan krijgen ja, dan we... Ja, gaan we dan onze vriend Hans even bellen? Ja. Ja. Iets met sport? Ja, ja, Iets met sport. Iets Dit met auto's. Typische sportliedje. Oh, wil ik, oh ja, <laughs> we gaan, gaan, gaan het <laughs> Van de over. <laughs> nou, luister maar zo. Oh, Oké. Okay.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 I'm you Laten we hem doen? ja laten we ja. doen hey Hans oude Rups wat gebeurt er allemaal op sportgebied hey, hey, Hansie hey jongens goedemorgen. hoe is het man ik, ja met mij is het prima is prima hoe is het geweest ben je met de motor weg geweest hè ja we zijn even met de motor even weg geweest een weekendje in de Eifel oké okay. ja, geweldig jullie kennen het waarschijnlijk wel uh, langs de moezel en de... en de, Rijs, poezel, en en de, de voezel. De ja. moezel en uh, nou ja, daar heb je bergjes en wijnranken uh, en ja nou, je kan er heerlijke motorrijden moet ik zeggen. Dat is, uh, ik was al eerder geweest, maar dat is echt geweldig. Echt leuk geweldig. hoor. Dus dan met een groep van een mannetje op twintig uh, en uh, dat was heel leuk. Heb je wel de Grand Prix gezien? Uh, uh, nou ik uh, moet je zeggen, we waren op de terugweg en hebben we gestopt in Montfort. Ja? In Limburg en uh, ja, daar hebben we... De vader we, Verstappen, we, ja. Ja inderdaad, ja die komt daar vandaan inderdaad. En, uh, maar ja, we zaten in een café, dus er was helemaal niemand te kijken verder, dus... Uh, echt niet? Daar komt, daar komt Frans Verstappen, zijn opa, vandaan. Ja, ja, ja uh, Frans Verstappen, de vader van uh, Jos. Uh, ja. die, die maar die is uh, toch niet meer? Nee. Nee, die is niet meer, maar die heeft daar een ijstent gehad en een café en weet ik het allemaal. Maar uh, ja, het leeft daar niet echt meer, moet ik zeggen, want er zaten, de stad zaten gewoon met z'n vijven toen nog. En uh, de stad zaten gewoon met z'n vijven te kijken even. En daarna lekker er op terras gezeten, want... Uh, want ik ging op een gegeven moment naar binnen en zag ik opeens dat Leclerc verdwenen was uit de uitslag. Uh, uit ja. Dat hij uh, gestopt was, ik wist helemaal niet wat er aan de hand was. Maar goed, ik heb natuurlijk s'avonds ook nog wel een beetje gekeken. En uh, nou ja, we zagen allemaal onze grote vriend Max Verstappen zijn 24 e overwinning uh, even behalen ze, op het circuit. Bijzonder waar, he? waar hij zijn eerste haalde, hè, zes ja. jaar geleden. Nou, we weten allemaal nog waar we toen waren waarschijnlijk. Tenminste, ik weet het nog wel. Ja. Hier? Was ik, was, uh, ik was Kennedy maar, aan het vermoorden. Hoe <laughs> oh, <wie> zei jij <laughs> dat? Nou, ja, dat bedoel ik, dat bedoel ik. Nou, dat, dat, ik, ik was hier. Was, ik was hier. Nee, jongens. Maar goed. Uh, um, ja, nou goed. Uh, de uh, Mon Melo, de, de, de Grand Prix van Spanje... Um, um, is Verstappen dus goed gezien. Dat is wel heel duidelijk. En nou, ja, dit keer ook een beetje geluk met... Uh, uh, de maleur van uh, onze vriendelijk Claire... Ja, die dus uh, uitviel met, wat was het? Een, uh, ik denk een uh, turbo, hè, die, uh, niet? Nee, z'n halve blok is gescheurd. Oh, ze halve blok? Ja. Oh, blok ja, hij moet een van nieuwe de motor. De blok... Hij zal de derde motor toe. Van hem of van de auto? Nee, nou van de auto, denk ik. Oh, van de auto, oké. Okay. Maar goed, uh... scheur is broek. <laughs> Dus, maar uh, uh, maar uh, hij, uh, ja, hij, hij heeft uh, zeg maar straks uh, toch nog wel wat problemen. Want we moeten natuurlijk mag, De, na, drie, na drie weer een motorwissel en dan kan hij weer ja. een vijf plaatsen achteruit. Ja, dan uh, moet je weer uh, vijf plaatsen achteruit. Ja. ja, goed. we hebben nog twee waarschijnlijk dan nog. Dus, uh, maar goed, het was natuurlijk wel een beetje mazzel Overstappen. volgens stappen. En uh, ja, helemaal voor uh, Red Bull. Um, onze vriend Perez werd tweede het, uh, ja, en, en eigenlijk moest hij die, die plaats afstaan aan Verstappen. En Perez was een beetje aan het piepen en, uh, aflopen, want hij zou eigenlijk die plaats terugkrijgen zijn. Ik, zei, ik vond het niet zo handig van hem. Hoe bedoel je? Van, uh, van, van, uh, van Perez. Ja, dat hij liep te piepen. Ik denk A had ja. Verstappen hem sowieso wel uh, ja, uh, ja, verschalkt. Wel. Betere banden. Betere ja. banden. En B... En ja. B uh, uh, betere denk ik, rijder. Denk ik dat hij mazzelen heeft dat hij in zijn auto zit. Dus ik zou mijn ja. bek houden als ik hem was. Ja, de Zijn dus contract uh, moet verlengd worden. Ja. De is natuurlijk de eerste rijder en dat uh, blijft zo. En uh, ik denk, Hans dat ik niet, uh, niet moet wat dat. Volgende betreft. maand, op het einde van de maand, droogt hij zijn tranen met briesjes van 100 weer, hoor. Want hij is ja, het wordt ook, gewoon getekend. Je hoeft geen medelijden met hem te hebben, hoor. Dat denk nee, wel. zeker niet. Maar de, nee, kijk, de ego's wil, van die gasten zijn natuurlijk zo groot. Ja. Maar dat wordt, wordt een beetje normaal, hè, die overwinningen van Verstappen. En dat is het natuurlijk helemaal niet. Niet normaal, hè? Nee, dat is niet normaal. 24 overwinningen, zeg. Dus, ja, maar ook, ook uh, dat hij uh, dit jaar elke, elke keer dat hij de finish heeft gehaald, heeft hij gewonnen. Ja, dat klopt. Ja. Elke race, zelfs ja. de sprintrace. Uh, Ik voel een patroon. Uit, uitrace, <laughs> dan, uh, nou ja, dat, dat betekent dat die Red Bull gewoon heel sterk is. Dat, dat kan niet anders. Maar jongens, Hemelten ja. komt eraan, hè? Hamilton ja, ja, komt eraan. Er Uu... Ja, die staat natuurlijk nog wel 64 punten achterop voor stappen, dus... Maar dat kan natuurlijk, er zijn nog, wat is het, 18 races te de rijden rij ofzo. Ja. En we um, worden er trouwens dit jaar 22, in plaats van 23. Ja. Oh ja, wel welke valt dus die, af? die de, de, de, de, de van Rusland gaat dus niet door, maar die gaat toch niet vervangen. We hebben ze nee. ja. Maar goed, uh, Hamilton, uh, ja die wilde, het was heel raar, hij wilde stoppen he, na zijn uh, aanrijding. Ja, Lekker band en. Uh, dat vond ik wat. Ja, die, die zegt gewoon, die zegt gewoon uh, dat, die, uh, dat het beter was om te stoppen. Dat is toch raar of niet? Hm. Hij lag 50 seconden achter, helemaal achteraan, en wordt ja. dan toch nog vijfde. Ja. En als hij niet tegen had gezeten, had hij gewoon. Twee, Vierde. Twee, Vierde. Ja, maar ja. ja. Ja, maar je gaat toen niet zeggen tegen het team van we kunnen beter stoppen. Ik bedoel. Uh, maar die moesten hem echt overhalen om door te gaan. Dat is wel heel vreemd, hè? Maar. Uh, ja, goed. Uh, het betekent wel dat die Mercedes het heel goed deed, natuurlijk. En dat uh, uh, liet Russell trouwens ook zien hoor. Die werd uh, derde, hè? Toch ja, die werd derde. Ja. <laughs> nou ja, helemaal ja, droeg die uh, vijfde plaats die je uiteindelijk haalde, die droeg hij op aan uh, een uh, vijfjarig terminaal ziek kind, Isla. Uh, ik weet niet of hij dat uh, deed om toch weer een beetje in de publiciteit te komen. Maar die had hij zaterdag ontmoet op het circuit en uh, die had er gezegd van. Uh, voor mij moet je dan gaan winnen. Nou ja, dat had hij gezegd, want dat zal een beetje lastig worden. Maar uh, hij droeg die, die, die vijfde plaats op aan dat kind. Nou ja, hartstikke leuk natuurlijk uh, <lacht> We hebben trouwens wel een heleboel uh, gedoe gehad rond die knop in Spanje. Want uh, enorme files. Als ja, ja, dus je vergelijkt ja, met het he? goed wordt. ja, want de FIA heeft je daar ook iets over gezegd. Hè? Het was volledig uitverkocht met uh, 300.000 mensen. Maar ja, ze hebben daar een heel klein sociologisch in Montmelo. Daar kon het helemaal niet aan. Nee. Uh, enorme files. Uh, ze hebben uren in de file gestaan. Ja, lekker met 35 graden natuurlijk. Plus er was uh, heel weinig te eten en te drinken op het circuit. En de FIA heeft gezegd uh, van... Uh, uh, volgend jaar moet het, moet het gewoon anders. want uh, Dat circuit ligt natuurlijk nog 25 kilometer van Barcelona. Dus je fietst dat ook niet even. Maar ja, misschien moeten ze toch fietsen gaan inzetten. Grote parkeerplaatsen eromheen. En dan iedereen met een fiets daarheen. Dat zou natuurlijk een een mogelijkheid zijn, hè? Zie je nou, het voetsel, dat voedsel, wordt er in etappas gebracht, hè? Ja, inderdaad. <laughs> God, wat vlaag. Ja, nou ja, Hij is wel leuk. <laughs> ja, dat het anders georganiseerd moet worden, dat is wel duidelijk, lijkt mij. Dat is uh, wel duidelijk. Nou, Nederland wordt er als, als voorbeeld gesteld. Nou ja, zeker. Ja, nee, nou, met die fietsen, dat fietsenplan, want dat doet geweldig. Ja. Dat werkt goed in zo'n Ja, goed hè. En, ja, we gaan naar, um, uh, we gaan naar Monaco... Hè, waar Leclerc ook niet een echt, uh, uh, echt goed doet. Altijd uitgevallen en gedoe allemaal in de vangdelen. Uh. Maar ja, het zal weer een uh, strijd worden tussen, uh, tussen Leclerc en Verstappen. en uh, ja, we kijken, Daar kijken we natuurlijk naar uit. Dat wordt leuk. Ja, ja wat denk je zelf, Monaco? Nou, ik, ik denk dat hij uh, dat, uh, dat eindelijk wel een keer... Uh, zeg maar, een goed resultaat haalt in, uh, in Monaco. Ik denk dat Mercedes dat gaat doen. Mercedes? Nee, dat denk ik. Nee, nog niet. Ja, prima. Dan doen we toch een, een klein flesje rode wijn erop. Zoals de ja. ja, we kunnen daar een flesje... Uh, een flesje rood. Zoals de wint. Nee, ik uh, zeg uh, dat Mercedes jij, het goed jij, gaat doen. Mercedes dus komt op het podium. Een, jij neemt Hamilton en ik de rest, of niet? Ja, dat is goed. Zeker op het podium. Ja, daar kan je wel gelijk in hebben. Maar dat is nee, nog, niet, uh, nee, maar, uh, nog niet bovenaan, hey, Het is hè? gewoon een gok, hè? Wild guess. Maar dan ben je af en toe wat durven. Ja, nou, oké. Okay, dan zeg ik Verstappen en jij het Nou, ik weet je hem okay. wint. Maar Hamilton komt op het podium. Nee, ja? maar ja. Dus, nee, dan heb je één op drie. Ja. Nou, dat is toch een ja. kans? Ja, nee, nou, oké, ja. Dan uh, heb met de eerste tien. Dat, uh, <laughs> dan kun je ook zeggen over, over Verstappen. Als Hamilton met de eerste tien komt... krijg ik van jou een hele slechte fles rode wijn. <laughs> Als stappen wint, krijg je voor mij een hele goede fles uit. Ja, minimaal Barolo. Minima, barolo hè? Ja, nee, nee nou ik, denk, ik denk dat Verstappen wint. Denk ja, je dat nou eerlijk? Ik denk ik ook ja, dat, ik. Ja. dat gaat hem niet worden. Ja. Nee, nee. Ja, jongens, we vergeten nog even, Nick de Vries, die heeft ook gereden, die vrijdag. Die ja, ja, ging goed, hè? Ja. Uh, ja. Verbaasde uh, me. Die, die versloeg trouwens gewoon uh, Latifi, hè? Ja, ja. Hij reedde snel Latifi in die... Ja, kom op. Ik, denk, ja, dat, dat ik denk dat Jaap Koper op zijn fiets met fietstassen en kranten Latifi kan pakken. Latifi ja, is, is niet te moeilijk. Waarschijnlijk <lacht> gaat had hij trouwens ook nog twee keer in, een, in de, de W13 rijden, Mercedes, en, uh, dit seizoen. De Mercedes moet zich ook voldoen aan, uh, aan de regel dat er uh, jongelingen, uh, of tenminste rookies, zeg maar, uh, in de eerste training meedoen. En waarschijnlijk gaat de Fries dat ook doen, dus dat is wel leuk in okay. die Mercedes. Maar de Fries, die, heeft gewoon, die is Formule 1 e kampioen, Formule nog was kampioen. Ja, wat heeft die Latifi gedaan? Dat is gewoon een miljoen geld. Dat is een miljoen nou, ja, euro. Nou, zijn vader heeft diepe zakken. Zijn vader heeft diepe zakken. Dus uh, daar zit heel veel geld in. Latifi is gewoon een geldwestie. Ja, toch? Ja. Nee, maar ja. je kunt zelfs als je in die, in die productieklassen kun je kampioen worden. Maar dat komt alleen als je heel veel geld het hebt. Hetzelfde met die, met die Rus. Ja, ja met uh, Maaserpin. Ja. Die hebben ze maak, natuurlijk uitgeknikkerd. Ja. Ja, jammer dat die weg is trouwens, dat is zonde hoor. We missen hem wel, hè? Ja, we maak. missen hem wel, Hans. Ja, ja enorm. Ja. Ja, die ging ja, tenminste. Elke, ja. Nou, ik vind de TV ook wel lekker, hoor. Die gaat ook wel lekker vaak op z'n enorm talent, hè? Een enorm talent. Die nee, we, we moeten hem steeds dan dankbaar we, zijn voor die, voor die uh, crash... Waardoor, waardoor Max heel is geworden. Ja. Ja. En dan hebben we Strol ook nog, hè? Strol. Strollen, Strollen is uh, ja, ook wel ja, Ook een, een doede papa. Je kan, je kan wel redelijk rijden, vind ik, Strol. Ja, ja, zo nu en dan. gewoon helemaal niks. Maar goed, we gaan even naar uh, steek even de plas over, we gaan even naar Indianapolis. Waar ja. inderdaad, jullie hadden het er al over, de Rhinus van Columbia. Die hier uh, volgens Roos staat. Dus knap, hè? Bij, de, ja. bij de eerste drie. Ja, dat is gewoon heel knap. Uh, ik vind die Nederlanders toch wel bijzonder. Ja, vorig jaar was je ook derde. Had, had, had, uh, ja, had jij nog uh, gezien dat die Jimmy Johnson, die daar ook uh, nog even uh, een paar rondjes reed, dat hij bijna de muur raakte met 380 ja, km per uur? Bijna. Met die achterkant. Hè? Oh. Ja, dat scheelde heel weinig, ja. Ja, dat klopt. Maar er is verder helemaal niets gebeurd, dus hij uh, nee. rijden niet zo hoor. Nou, uh, nou. Okay. Ja, het zijn 3,75 of zo. Ja, de, de eerste 3,75 ja. kun je niks van zeggen. Ja, het is gemiddelde snelheid, hè? Ja, ja we, een nee. beetje. En die muur geeft gewoon mee. Dat zijn inlijnde schermutselingen. Oh, ja, onder onder om. Weet nee, we gaan zien, Dan uh, kom je eens in een ding, joh. We gaan het zien, zondagavond om 9 uur is dat. En, uh, Helemaal een goed. Mooi toetje naar de Grand Prix van uh, Monaco. Oh. Daar, uh, vorig jaar werd uh, Rinus VK. Uh, die werd achtste. Uh, hij maakte wat, uh, ja... Ja, het is een beetje pech dat hij uh, het net niet redde in de laatste rondes, maar de achter is natuurlijk niet slecht. Maar een slechte pitstop vindt, he, was dat? Op derde stad, ja. ja. Oké, okay. nou ja goed. Nog uh, twee dingetjes jongens. Uh, Tiger Woods uh, uitgevallen in de PGA Championship. Hij heeft toch enorm veel last van zijn been. Mm hij -hmm. heeft uh, op zondag niet, uh, niet meegedaan meer, maar uh, op zaterdag zag hij al dat hij het uh, ja, gewoon niet redde met het been. Hij, uh, uh, op karakter had hij nog wel de kut gehaald, hè? De, uh, zeg maar, de laatste uh, twee dagen. Maar... Dat klinkt wel uh, ja, gek. Het, uh, het was allemaal een dat is We hebben allemaal op karakter de kut gehaald, heb ik gehoord. Ja, dat, nee, dat is waar, ja, ja, ja. Ja, ja iedereen, denk je, ja, ja, nee, nee, ja De niet. meeste mensen wel die ja, ja, ja, Kijk meeste meeste uit, hè, kijk uit. Van ja. het ja. carnaval. <laughs> <laughs> woedt, ik eindig even met een, een, een Franse voetballer, jij kent hem misschien niet, Ger. Mbappé. Ah. Mbappé, wie? Mbappé? En en Leuk, Paris Saint-Germain. Nooit verhoord. Paris Saint-Germain. Ik denk een van de beste voetballers op dit moment. speelt bij Paris Saint-Germain. Blijft. Hij heeft, heeft even een contract verlengd tot 2025. Hm. Tekengeld 130 miljoen. Pff, ah. En hij ja, het gaat, net even over. En hij gaat 50 miljoen per jaar verdienen. Beetje zoiets als hij, uh. Uh, Max Verstappen. Uh... Het gaat echt nergens maar gewoon, hij heeft ook twee weken vrij, dus dat is een miljoen per week. Ik vind dat het best wel mee Ja, het is uitgerekend. Per uur is het 5723 euro per ja. uur. Nou, lekker. Maar, ik wilde elke week al twee uurtjes werken. Ja, en als je, als je een minuutje op de grond ligt, uh, geblesseerd... dan pak je toch nog even 95,39 euro. Oh, lekker. Hey, en tot slot, en dan gaan we plaatjes... Uh, Als je moet even kijken naar. Uh, zoek even Ballotelli op, dat laatste doelpunt. Uh... Ballotelli, ja, ik heb het niet gezien, maar ik Ach, heb het wel gehoord. Je ja, moet even kijken. Ballotelli, het laatste doelpunt dat hij maakt, hij maakt de vijf in een wedstrijd. Krankzinnig ja. doelpunt. Ja, wat mooi, hè? ja. Een ja. wereld. Ga ik nu meteen. Ik tel. zal niks zeggen. Ballotelli, vijfde doelpunt. Ja. ja. Briljant. Ja, Helemaal goed, jongens. Helemaal Volgende nou. week. Ik zou zeggen, tot volgende week. Zet hem op ons. Ja. muziek. denk dat ik het niet heb. Ik moet een I for weakness now I'm...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 Hé, hey. halleluja kameraden. Paul McCartney, Kanye West en uh, Rihanna. Met hey. uh, 45 seconds. Nee, ik gooi net even een dingetje eruit. Mijn, mijn nichtje was de kapper van Paul McCartney. Ja, dat, is nou, dat, is, dat laat je zo vervallen. Oh ja, dat is ja, toch niet, de... niet raar? Nee, heel normaal. Ze woonden bij elkaar in de buurt en mijn nichtje was kap, kapster en ik kwam altijd bij hem thuis. Dat is toch en heel ik, goed. Nee, maar dat zijn hem... van, van die televisieprogramma's. Nou, ik heb een verhaal en dan moet je kijken of het waar of niet waar is. Nou, Ger, vertel. <laughs> ja, mijn nichtje was de kapper van Paul McCartney. Mm -hmm. Tuurlijk. Ja, maar dat is toch niet zo'n big deal? Nee, nee. Ja, goed, ik weet niet, maar ik ken... Uh, ja. Jij kent Paul McCartney niet. <laughs> Jawel, nee, ja. nee. Ja, ja, ja, mijn mijn zus die deed de kalknagel van John Lennon. Nee, <laughs> dat is toch een rare opmerking. Dat nee. nichtje was, was de kapper van Paul McCartney. Ja, maar nichtje, dus, uh, Maar bij... in de tijd dat, die, dat ze die bloempotkappels hadden... Dat begint nee, niet. ik denk in de tijd van uh, Wings en daarna. Oh ja, toen hij met, uh, uh, met, met Linda, Linda uh, Kodak... Ja, ja. Nee, dat was, die was niet van Kodak. Nee, nee dat iedereen dacht dat, iedereen dat, dacht dat, dat, dat, ja. dat zijn erfnaam was... omdat ze Easeman heette. Ja, maar dat was niet zo. Nee, nee. klopt. En later is hij natuurlijk gehertrouwd, uh, McCartney, niet. Toch? Met, dat met, die, meisje vrouw, met, met dat... die ene been? Heather Mills. Ja, Heather Mills. Ja, ja en goed. dat is ook niet helemaal goed afgelopen. Nee. En die, uh, die vond ook dat ze wat meer geld uh, moest krijgen. Ja, en. Uh, het zijn toch wel. Uh, ik weet dat verhaal van. van uh, hoe dat? Uh, Johnny Depp is ook, natuurlijk ook zo. Ja, maar daar krijg je echt de vinger. stukje eraf. Nee, daar krijg je de vinger niet achter. Dat is nee. echt niet normaal. Die zullen natuurlijk. Ik denk waar de twee vechten hebben, de twee. Uh, ja, hij is natuurlijk absoluut een, een, hij is een absolute mafka... maar zij is ook niet helemaal Job, hoor. Maar ik vind dat al dit soort uh, dingen... Johnny de Mol natuurlijk ook... Weet je hoe kom je erachter wat er nou echt uh, aan de hand is geweest? En, en uh, hoe het nou allemaal heeft gelopen? Dat is een beetje veel, allemaal hè? Het is wel heel veel, ja. Volg je de Showbiz Nieuws of zo? Uh? Ik, ja, natuurlijk. Nou, je ontkomt het er toch bijna niet aan. Je kan nee. godverdomme geen kranten openslaan. Of, uh, of toevallig, en dat, dat is natuurlijk het probleem met die Juice channels. Ze, ze doen maar wat. Ja. Ja. Nu heeft Italita Muzen voor BNR Radio heeft net dat gedaan. Dat vond ik wel een hele, hele goeie. Ze, heeft, ja, ze hebben, wij deden vroeger ook wel eens grapjes uit. En kijken of de krant het oppakte met een, met een fake berichtje. En dit is natuurlijk: ze deden een Vitalitamuse, presentatrice bij BNR. Of die kook aan het snuiven was op het toilet. Nou, dat is gewoon erop gepleurd ook door die. Uh, niet op de open kanaal, geloof ik. Op het maar op de, ja, Maar op de eigen, dan doet ze dat niet op het open kanaal, die, uh, hm? die Yvonne de Hobbelduif. Ja. Oh, is dat zo? Ja, dat heeft ze dan op haar, haar abonnementen vriendjes gedaan. Het is wel een naar mij show. Maar nou ja, is, die vrouw heeft een soort status dat gekregen. Oh, lekker goed, normaal hè? joh. Ja, en dan steek je al die talkshows natuurlijk weer. En dan word, je, ja. de, de, de, dan word je opeens een bekende Nederlandse. En heb je nog nooit iets in je leven gepresteerd? Nee, en je hebt 3000 volgers die allemaal tien per maand betalen. Hallo, bent u er nog? Oké, okay. oh, dat is natuurlijk zo. Ja, of mm -mm. <laughs> ja, per jaar, maar ja. in ieder geval, die volgers die betalen allemaal tien. Ja, en dan dus ja. zijn er 3000, is voor de kosten. Ja, voor lekker. Ja. Voor, voor de voor, voor de heb. Ja. Maar met niks, met geneuzel en nooit hoor-wederhoor, dat, dat hoeft ook niet hè, tegenwoordig meer. Nee. Je kan gewoon zeggen dat Danny de Munk meisjes heeft gekracht. Ja. En dan gewoon het erop zetten. En dan ja, prima. Hoezo gebeurt. dan? Dat heeft iemand gezegd, oh, dan zal het wel zo zijn. Ja. Ja. Uh, dat je bent meteen, ben meteen besmet. Nou uh, ja, dat is een beetje het gevaar. Wat, wat er bij de Voices gebeurt is natuurlijk, dat kan allemaal niet. Dat is echt best, best wel bizar wat daar gebeurd is. Maar nu is gewoon iedereen het lijkt op vrij te zijn. Ja. Het speelt al een tijdje natuurlijk. Maar... Hey, we heel, heel wat anders. Uh, uitgaven voor 614 miljoen euro hebben de Nederlanders gedaan aan Marlboro sigaretten. Bij jou? Nee. nee. <laughs> De kassen, nee, de, de kassen bij het pompstation de, de warrior. Ja, Dat was druk afgelopen week. Nou, oh, ja, ja. ja, als je ziet wat daar verkocht wordt, is het niet normaal. En het staat hier ook van uh, uh, met afstand uh, uh, Marlborough, de, de meest verkochte sigaret. En Camel uh, ook wel. Uh, en dan uh, blikjes uh, Coca-Cola en, en, uh, en Red Bull. En uh, Heineken werd 300 miljoen gespendeerd. Jezus. En het zuivermerk. Campina wist als enige gezondere merk de top 5 te halen. Je nagaan? Ja, maar als je vroeger op vakantie ging naar Spanje, dan kocht je altijd uh, uh, tax-free sigaretten. Dat is nog steeds ja. wat mensen doen op de luchthaven. Dan mag je volgens mij één slof meenemen of twee. En dan gaf je aan vrienden die rookte de sloffen mee. Ja. Dan betaalde je voor een slof, ja, opa praat, 30 gulden geloof ik. Maar ja, volgens mij kost een pak. Jij weet wat een slof sigaretten kost nu? Nu, uh, uh, uh, uh, 80,20 euro. <laughs> 80 euro voor een sloffigaretten. En er ja. zitten dan 10 pakjes in? Er zitten 10 pakjes Wat in. Van 20 sigaretten. Van 20 sigaretten. 28, kost een pakje Marlborough. Jesus Christ. Ja. Het is toch oud? Uh, nou, papa, is nog een, even een gulden. Het 20 gulden. Het kleinste pakje, ja, Het grootste pakje Marlboro kost 16,40, geloof ik. Dan moet je daar een slot van halen. Dan ben je gewoon 160 euro kwijt voor sloffie. Nee, er zitten er maar 5 in. Dus de oh, oh. dat is oh. dat, dat red je toch op okay. je sloffen, dit soort dingen. Of niet? Maar het, het raar is dat mensen zich helemaal niet druk maken over die prijs. Net als de benzineprijs trouwens? Nee, maar verslaving. Nee, benzineprijzen wel, weet wel? Je wel, want dat fluctueert. En, en uh, nou kan het nog duurder. Verslaving die... maakt blind, hè? Verslaving maakt blind. En, en, uh, en er komen heel veel mensen bij Strijder: uh, een pakje, uh, s ochtends een pakje Marlboro En een blikje uh, Red Bull. Lekker man. In de ochtend frik je Red Bull. Dat is het mooiste wat er is, man. Lekker, man. Er is, niet, er is geen groter gif dan Red Bull. Ja, dat, dat weet is echt het. zo slecht. Ja, dat is heel slecht. Hartkloppingen, alles. Ja, ik, ik heb net. Uh, als ik ende moet rijden, want ik heb 14 uur in een auto gezeten achter elkaar. dan neem ik uh, twee, Red. drie, drie ja. blikjes Red Bull. En dan blijf je, op, uh, wakker. Dan blijf je, dan blijf je er gewoon. Met bij de van 120. Ja. net iets te hartslag. Geeft hij wel vleugels, hè? Nee maar, maar ja, ja, nee, nee, maar het is echt Zo'n bagger dat. Ik zal nooit vergeten toen mijn zoon voetbalde bij uh, hier bij Zandvoort. Zat er een jongetje bij hem in zijn, in zijn team. Uh, die kreeg uh, van uh, zijn moeder slash tante, want ik nooit precies wat zijn moeder of zijn tante was, kreeg hij uh, altijd een mars mee en een blikje Red Bull. Het is om negen uur. Dat heb ik echt afgepakt. Ik dacht, dat is dat Wouter. Mijn zoon kijkt, maar papa, waarom krijg ik geen Red Bull? Wat denk je zelf? Je bent godverdomme tien jaar oud. en de, oh, je <laughs> die de, die Bruine boterham met kaas. En, uh, en, en melk, huppakee, ja, dat ja. gelul joh, ja. maar die mensen hadden echt geen idee. Dat was... Nee, maar ja, dan je daar, je gaat kind... het, daar gaat het mis, weet je wel? Als je ziet ook wat voor mensen, ik bedoel, ik, ik, ik uh, heb natuurlijk zelf ook gerookt en uh, ik moet niet roemzonder paus zijn. Want, uh, je, als je als je gestopt bent, ben je heel snel al een farizeer. Ja, en, ja. ja. ja, en je zo. hebt ook gedronken, heb ik gehoord. Ge, wat, wat heb ik je gedronken? Heb hebt ook gedronken, wel eens drank, alcohol? Ik dat heb alcohol En je hebt ook gevloekt. Ik heb ook. Weet gevoekt. je dat jij in de hel komt? Nee, maar ja, echt, echt waar? Wel gezellig hoor. Oh, leuk. Al die leuke, leuke, is leukste, leuke mannen. Leukste, leukste plek om te zijn. Leuke mannen en vrouwen. zijn er allemaal. Dat worden heel saai zootje. Ja, toch? Ja, dus. Uh, hey, maar dit ter inval. Even over drank gesproken. Er was onlangs een uh, vrouw aangehouden. Daar moet ik nog wel weer om lachen. In Düsseldorf. Je uh, nee, hebt natuurlijk mensen die gaan met een vliegtuig naar Düsseldorf omdat het goedkoper is uh, om te vliegen. Uh, en deze vrouw die was, die wilde de vlucht naar Spanje halen. Dus ze ging naar de park in fly. En ze meldde zich bij de bewaker en zei dat ze even door moest rijden. Maar die vrouw die ging de toegangspoort naar de landingsbaan. Ging zo op. Die is net op tijd tegengehouden. Nee hoor. Ja, die, <laughs> die dacht dat ze hem even ging parkeren. Op de park. <laughs> op de park en fly. Die reed bijna de landingsbaan op. Die hebben er op tijd tegen gehouden. De agenten constateerden ook dat de vrouw... Een zwaar onder invloed van de alcohol was. En Ze had ook geen vliegticket en bagage. Dus waarom is uh, de rijbewijs kwijt? En de autosleutel. En niet, en dan, en niet naar, Spanje. <laughs> wil naar Spanje. Ik wil naar Spanje. Dan oh, was er toch oh. niet helemaal goed met deze vrouw. Oh, wat erg. Met je dronken hartstikke proberen de landingsbaan op te rijden. Ja, dan ben je toch ja, ook helemaal van ja, het padje. Ja, ik... Uh, ik heb geen idee. Maar... Ik heb ook wel eens gedronken, maar dat heb ik toch niet gedaan. Nee, nee. Dat dat niet luister, 20 jaar geleden, nou, langer. 30 jaar geleden kon je nog wel zeggen: joh, gisteravond dronken, man, ik was blij dat ik thuis was. Hoe ben je thuis met de auto. Oh lachen man. Ja. Dat kan dat niet. Nee, dat kan dat niet. Kan, echt, dat komt 30 jaar geleden kon je nog ja. stoer zeggen dat je met een stukje je reed in de auto was gestapt. Was dan was je een enorme man, maar je bent gewoon een enorme debiel als je dat doet. Ja, ik heb wel eens meer verteld dat ik uh, ooit <laughs> voor mijn deur... op het kerkdors op het pad werd aangehouden door de politie. En toen zeiden ze van, uh, we, we, ik, nou, ik kon geen leeg meer uitbrengen. Ik was blij dat ik het gehaald had. En op een gegeven moment hebben ze hem uit, uit de auto gehaald. Hebben ze me, me naar binnen gebracht. Hebben ze mijn auto weggezet. En de sleutels zit in, in de... Hoe heet het? Gebouw? In de brievenbus. Oh, in de brievenbus. <laughs> ja, dat, dat waren vrienden. Ja, maar nu niet meer. Dat, nee, dat, dat, niet... dat zal niet meer gebeuren. Nee, nee, nee ik denk dat je nee. nu wakker wordt met uh, ijzeren hekjes uh, voor. Nou, zeker? dat weet ik wel zeker. Ja, ja. Dat denk ik wel. Ja, ja maar vroeger... Ja, dat, dat, ik weet niet wat het was, maar het was, het, alles ging wat makkelijker heb ik het idee de veldwachter. ja dat was een beetje de nou ja de veldwachters en, en uh, ik heb natuurlijk uh, ik, ik, ik, ja wij werken in Hilversum en, en wonen in Zandvoort dus je bent je, je zit toch elke dag minimaal een uur in de auto en dan uh, ja dan uh, je neemt wel eens een, uh, een je nam wel eens een drankje daar in, uh, in Hilversum hè ja en niet het vliegtuig. Ik hoort Tino niks meer zeggen. Nee, maar ja, ja ik, weet je, dat is voor mij... Ik denk dat het 30 jaar geleden... Ja, voor mij ook al ook, ook, in de auto mee gestapt. Dat, dat, dat is gewoon een nee, no-go. En dan krijg je kinderen... en dan uh, uh, wordt toch je leven anders. En dan uh, de, ben je er opeens achter van... Uh, ja, dat is toch niet zo'n heel goed idee. Nee, ook als je gewoon ouder wordt. Dat is natuurlijk ook een, is een ander verhaal. Mijn schoonmoeder die was op een gegeven moment ook een gevaar... op de weg die reen, een te oude auto... En was niet ook in de tachtig. Die dacht van nee, ik kom wel even zelf rijden. Die auto is vol met deuken. Dus op een gegeven moment hebben we daar ook. Mijn vrouw zei: we gaan er een beetje mee stoppen. Ja. Hoezo? Ik ben ik kan nog goed auto rijden. Dat kan echt niet meer. Op een gegeven moment worden mensen gewoon te oud. Dan moet je zo. Ja, dat klopt. Dat is wel goed. Ze Ja, maar hoezo dan? Ze zei alleen: Moet je voorstellen dat jij straks een vrouw met een kinderwagen aanrijdt hier in Amsterdam? Ja. Dan moeten jouw kleinkinderen leven met het feit dat oma een kind heeft doodgereden. Hoe gezellig is dat? Ja. En toen kwam ze tot een soort van inzicht. En toen zei ze Weet je wat die auto per maand kost? Nou, rekening uitrekenen. 5 rekenen. Jij kan drie, vier keer per week. kan je met de Uber heel Amsterdam door. Dat kost ja. namelijk 7 euro per keer. Ja. Nou, dan ben je 100 euro in de maand kwijt. Dat kost die auto echt iets duurder, hè? En ja, zeker. Ga lekker boodschappen doen met de Uber als je ergens naartoe moet. Dan laat je brengen naar de Bridge Club. Weet Ik je? denk ja. dat, een, dat een beetje auto, als je een leuk autootje hebt. kost die 500, 600 euro per maand. Ja? Weet je hoeveel Ubers je daarvoor kan, ja. kan, kan, kan organiseren? Veel? Ga ik stap lekker in. Laten lekker ja. voor de deur afzetten. Als het regent, geen gezeik, geen gedoe. Nee, dat klopt. Dat klopt. Ja, dus, uh, wat ze dan denken, dat ze hun vrijheid kwijt. Er zijn een paar mensen uh, waarvan ik dacht... Hoe, hoe kun je dan je werk uh, uitvoeren? Uh, uh, Jip Golstein, de beroemde popjournerist. Mm -hmm. Mart Smeets, er zijn een paar mensen... die hebben niet eens een rijbewijs. Nee, die niet. komen echt overal, hè? Ja, uh, met trein en taxi. En hoe ze het doen, doen ze. Ja. Maar ze zijn er altijd. Ja, de, zoon, de zoon van, uh, van uh, Siska, die doet alles met het openbaar vervoer. En die heeft totaal geen moeite... En wij zijn natuurlijk opgevoed en opgegroeid... Vrijheid. met het feit dat je een auto moest hebben om vrij... Vrijheid. Nou, vrijheid ik heb geen Ik heb nu een auto en die staat voornamelijk in de garage. Ja. En, uh, um, uh, en ik denk dat ik één keer per week die auto pak. We zijn gister, toevallig gisteravond uh, naar Amsterdam gereden. Ja, en en uh, nou ja, dan neem je de auto. En, maar als het een beetje lekker weer is, ga ik liever met de fiets. Ook naar Amsterdam. Dat hm. is toch lekker? Dat is een lekker man, windroorjaren. Maar je ja. hebt ook zo'n fiets met een beetje trapondersteuning en dan ben je er ook zo. Jawel, maar je moet uitkijken. Ik ben een keer naar Loostert gefietst, het Zandvoort. Maar dan haal je het net. Ja. Ja. ja. Op, je, op je accu moet je hem opladen. Op je accu. Ja. En dan uh, ja. terug op een oude bakkersfiets. Eigenlijk wel. Ja, nou, dan wordt het, zeg, uh, dan wordt het werk, hoor. Tijd nieuws. En, en, en het uh, brood uit de bakje hey, huizenbakken. We, dus we, dus we hebben, de, we hebben we nog 10 seconden. Maar ik uh, heb over... Uh, tijd voor het nieuws. Oh, ja, het nieuws? Tijd voor wat nieuws. Wat nieuws? Dit tot zover het ritme van ZFM. Via de kabel op 104.5. En in de ether op 106.9. Straks meer. ZFM. Maar nu eerst het NOS nieuws van 11.